Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In het noorden van Noord-Holland hebben ze te maken met een coronabrandhaard. In de omgeving van Hoorn en Den Helder zijn veel meer coronagevallen dan op andere plekken in ons land... De directeur van de veiligheidsregio ziet een stroom aan patiënten. En die verplaatsen we dan met de ambulance naar andere delen van Nederland waar nog wel ruimte is. Maar als we dit in heel Nederland zouden hebben, dan zouden we echt al in fase 3 zitten. Dat de zorg eigenlijk niet meer de, de toestroom van de patiënten aan kan. Landelijk is trouwens geen enorme piek te zien en is het aantal ziekenhuisopnames vanwege corona stabiel. Het aantal haartransplantaties is behoorlijk toegenomen sinds het begin van de coronacrisis. Vorig jaar waren het er 7500, een jaar eerder 5000. De belangrijkste reden volgens de artsen... Ja, omdat ze nu thuis werken eh, en niet naar het buitenland kunnen, kunnen vliegen. Want veel van die transplantaties worden normaal in Turkije gedaan. Dat ging vorig jaar wat lastiger. In Den Haag heeft iemand het hospedaal afgelopen weekend veel te diep ingetrapt. Hij reed in de bebouwde kom 163 kilometer per uur waar je 50 mag. De politie stond te flitsen en de man is zijn rijbewijs kwijt. Er is maar weinig belangstelling voor coronatesten in Dronten in Flevoland. Die stad was een van de vier plekken in Nederland die is uitgekozen door de GGD om massaal testen uit te proberen. Zo willen ze het virus in kaart brengen. Maar de proef loopt eigenlijk voor geen meter. Eerst kwam dat door het slechte weer, de sneeuw en zo, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland. Maar oh ja, inmiddels is het al best een tijdje mooi weer, maar het is nog steeds rustig. Zelfs zo rustig dat de GGD nu heeft besloten het aantal testlijnen te verminderen. Want zoals een woordvoerder van de GGD zei, het is zonde om mensen in dienst te hebben als die helemaal niets te doen hebben. En dus heeft de GGD nu bedacht dat mensen ook zonder afspraak zich mogen laten testen. Dus een soort vrije inloop in de hoop dat ze dan toch meer data kunnen verzamelen. Het weer vanavond en vannacht kan op mistig worden. De temperatuur daalt tot onder nul. Morgen best wat zon en tussen de 9 en 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer weer prima doorrijden. Alleen de A6 van Muiden naar Lelystad is helemaal dicht... tussen Almere Regenboogbuurt en Almere Oostvaarders. Het komt door een ernstig ongeluk. Het verkeer gaat daar via de afrit Almere Oostvaarders.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 Maak een afspraak op rijksoverheid.nl/slash coronatest. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. He wants beer to be a zebra. Come on, Lord, have 70 een paar van die bands, uh, zoals Slate en uh, noem maar op. Uh, Slates was het zeker niet, om even weer een woordgraf uh, erbij uh, te pakken. Maar uh, dat doet mij dit een beetje aan het denken. De um, Cruise en Wishing It Was Friday. Uh, dat uh, is het begin van deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En dat doe ik niet alleen, want ze is er weer. Yeah. Je berichter. Ja, yeah. ja. Ja, ik heb er zin in. Ja, dat, uh, dat uh, wil ik best geloven. Uh, nou ja, de cruise hè, is uh, toch wel een uh, verhaal apart, heb ik uh, begrepen. Ja, dat ze nu weer meedoen met die Waterland Popprijs uit al die dammetjes. Monnikendam, volendam Ilpendam. Oh, ja, ik kon huis niet, hoor. een hele lijst aan dammen. Ja, ah, ja. Dat is wel grappig. Ja. Uh, ik ben erop gekomen omdat ik afgelopen maandag... naar uh, Roy de Smet uh, zat te luisteren. Die doet een uh, programma bij de, de lokale omroep... van Volendam-Edam. Roy draait door en die kwam met dit uh, verhaal. Uh, dat uh, de cruise zich had... Uh, ja, die werden uitgenodigd... om mee te doen aan de Waterland Popprijs. Nou, diezelfde Roy de Smet doet dat uh, ook. En de gast die we straks in de tweede uur hebben... Uh, Jacob die Edward ook. Ja. Dus. Um, wat, we gaan nog wat meer uh, doen natuurlijk. Hè? Ja, ik hoop het wel. Ja. Zou een beetje zonde zijn van niet. <laughs> nee. Um, bij deze, uh, die hebben we al eens eerder gedraaid. En ik geloof zelfs helemaal aan het begin... toen we begonnen met uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Oh My Pitches. Ik weet hem alleen nog van vorige maand... dat het een stijl was. Half Amerikaans. Ik lost vandaag ook dat ze een kind verwachten. ja. Ja, ah, Hebben ze een beetje de socials uh, daarna lopen ja. trekken. Wat, uh, Ik heb wat, even uh, over opgezocht. Uh, uh, kortom, uh, dus Naomi Steiner is niet veilig... als het gaat om de informatie-inwinging door Jip Richter. Dus nee, <laughs> <laughs> Zo werkt dat dan. Uh, dit is uh, dus de single die we dus in augustus, september... daar begonnen we dus uh, een beetje mee. Uh, het nummer dat heet Black and White.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 Stand boats below us, your hand in my hand. The wind takes my thoughts away, but your hand makes me stay. And when the sun begins to shine, you know that I. Met hand in hand. Hand in hand, ja. Maar hand het, in hand. ja we dat moeten gezellig. niet denken dat we in, het, uh, in de Kuip uh, terecht zijn gekomen. Zo is het natuurlijk ja, ook niet. hopelijk wel hand in hand op anderhalve meter. Ja, dat is een beetje lastig lijkt mij. Ja, maar wel belangrijk lijkt me. Ja, uh, uh, dan hebben we het uh, natuurlijk nog steeds over die, uh, over die maatregelen die, uh, die er nog gelden. Uh, ja, helaas wel. Ja, uh, ik, ik, ik, ik, ik kijk naar jou, want jij bent een van de jongere uh, garden uh, in, het, uh, in het land. Hoe uh, verwerken jullie dat? Nou... Het is dus intussen niet echt leuk meer of zo. In het ja. begin was het nog wel te doen. Maar intussen ben ik er helemaal klaar mee. Ik mis oh. de concerten. Ik heb vandaag <laughs> ja. tickets voor André Hazes gekocht. André Hazes? Dat oh, test-event in de Ziggo Dome. Ja. Je moet gewoon pakken wat je pakken kan. Okay. Ik wil gewoon uh, weer live muziek. Maar niet uh, bij een uh, proef uh, van Lowlands. Uh. Ja, ik stond in de rij. We hadden vijf van die tabbladen openstaan. Mijn moeder heeft het geprobeerd. Maar niet doorheen gekomen. Het is, uh, <laughs> het, is iets, uh, ja, het is heel vervelend. Uh, goed, je bent in goed gezelschap. hoor. Ik, uh, we hebben hier ook een hele muzikale burgemeester. Meneer Molenburg genaamd. En die zegt dat hij ook uh, het, uh, het zweterige zaaltje uh, mist. Dus, ja, de, dus je bent niet de enige. Uh, en het, dat, dat gaat ook, uh, er ook heus al een keer van komen. Alleen niet nu. Um, we hadden, daarvoor hadden we Oh My Pictures met uh, Black and White. En, en dan komen we eigenlijk weer in Harlem uit uh, met, met de volgende die we gaan draaien. Ja, en dit uh, emmy ja. 12 febru februari is die uitgekomen. Hm? En is de tweede single van de nieuwste EP. En daar gaan we nu naar luisteren. Dat ja. nummer dat heet The Rain. But I have been nice today, so leave me alone I've been nice today, so leave me Uh, dat we eigenlijk van Elke een beetje gewend zijn. Uh, meestal is het uh, ja eigenlijk vlot, maar dit is totaal anders. Rustig. Ja. Uh, Happiness, dat is het uh, laatste nummer wat hij heeft uitgebracht. Komt ook een beetje uit de koker van uh, Kirina Gijzer. Want uh, die houdt dat allemaal ook keurig netjes bij. Uh, eigenlijk vormt zij een beetje uh, de muziekredactie. Uh, niet alleen uh, voor, uh, voor dit uh, programma, maar af en toe... Uh, voert ze ons ook als het gaat om uh, de reguliere uitzendingen van Alternative FM. Nou, we gaan uh, zo, zo dadelijk uh, praten met uh, Yolanda Bijen. Ja, ja, leuk. Um, de volgende. Heb jij er wel eens van gehoord? met uh, Ja, de ik, ik denk het. Ik weet het niet meer. Het kwam me heel bekend voor toen ik het zag. Maar ja. waar ik het van herken, ik heb echt geen idee meer. Nee? Nee. Maar uh, toen je het hoorde, dacht je van... het is toch wel bekend, maar op een, een of andere manier kan ik het ja. niet... Ja, ik weet het gewoon niet. Het is uh, ongrijpbaar, waar je zeggen. Ja, het ligt op het puntje van mijn tong, maar ik weet het gewoon net niet. Ja, uh, Toch uh, is het een band uh, die uh, al veelvuldig hier uh, bij Alternative FM uh, voorbij is gekomen. En ook uh, in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Uh, de Polyframes, want die, uh, over die band hebben we het. En uh, van het album We All Differ is ook dit nummer terug te vinden. Perfect Day. A perfect day to go for a run. The siren lights adore the end of day. A wrong. My daughter calling 911. A perfect day to go. for all. so deadly sweet Het is eigenlijk een weerwar aan geluiden wat de, de polyframes hebben voortgebracht. En uh, dat is uh, wel goed te horen. Zeker ook op dit nummer. A perfect Day zit er zelfs nog een beetje psychedelische invloed in, uh, als ik het zo hoor. Ja, dat klinkt het wel. Dat is een beetje Pink Floyd-achtig. Maar dat heeft, uh, heeft hij ook uh, wel uh, gezegd uh, eerder. Uh, Rhythm Haakman. Dus wat dat gaat, uh, niks is ontspreemd wat, wat dat, wat dat gaat. Um, ja, het is uh, drie minuten voor half negen, Jip. Dus... Ja, en we hebben een interview. De ja. eerste van de avond. Ja. Met uh, directeur van Patro, maar sinds kort ook bestuurslid van de Vrijingspop, Jolanda Beyerbeer. Hallo. Jolanda. Ja, ik ben er. Ja, Hi. ik ben er. Ja, ja, ja. You, <laughs> uh, nou, de, de introductie is gedaan, doe je ja, dat, uh, daar heb ik weinig aan toe te voegen. Ik ben inderdaad directeur van Patro. Ja. Patro moet ik zeggen, van uh, de patronaat mensen. <laughs> uh, een, een jaar, meer ruim een jaar nu. En, uh, nou, een beetje gek jaar zou je kunnen zeggen. Ja, lijkt me wel. Want het is natuurlijk ook een bijzonder jaar om lid te worden van de van het bestuur. Want er komt ja. helemaal geen echt event, maar alleen online. Hebben jullie daar al een beetje plannen voor? Nou, geen echt event. Online kun je ook hele mooie events ja. doen. Dus in die zin uh, wordt het zeker wel een event. En uh, toen ik begon uh, hadden, was er toch nog enige hoop dat er een soort van begeleidingspop gewoon uh, daar waar we het normaal te doen uh, zou kunnen zijn. Maar ja, dat, nou moesten we toch toe besluiten dat dat geen goed idee was. Want toen bekend werd dat vanaf 1 juni festivals garantie hadden, wisten we ook wel dat de kans dat het uh, niet online zou zijn wel erg klein zou worden. Maar we kunnen nog steeds wel een aantal dingen door de stad doen, maar dan geen optredens. Uh. Dingen waar mensen bij samenscholen. Weet je al wat jullie door de stad gaan doen? Ja, dat weet ik al. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet of ik al tipjes van de sluier op mag lichten. Um, maar dat, uh, dat, ik, zal, ik kan best een aantal dingen noemen. Maar om je eerste vraag te beantwoorden. Ja, het is ontzettend gek om te beginnen bij B-pop, Waarvan ik gewend ben dat ik zelf lekker in het publiek sta mee te zingen. En uh, biertjes drinken en hapjes doen en een rondje lopen. En uh, nou ja, een aantal jaar geleden nog naar het kinderfestival dat het nu uh, er toch heel anders uit gaat zien. En het is ook heel ingewikkeld, want dat betekent dat je een platform moet hebben... dat je moet gaan bedenken, wat ga ik live doen en wat ga ik opnemen... en hoe praten we alles aan elkaar, dus daar zitten we nu middenin. Uh, maar wat we wel al weten, is dat we in ieder geval met uh, Haarlemse band... zoveel mogelijk gaan werken, die we dan uh, op gaan nemen in patronaat, natuurlijk... en die we dan uit gaan zenden op 5 mei zelf. En dat we uh, met de hoofdact toch wel echt gaan proberen dat dat echt een live optreden op dat moment in patronaat is. Die dan ook uitgezonden gaat worden. Dat is wel leuk. Dus uh, dat, uh, dat vind ik zelf ook heel leuk. Want ik weet hoe het in patronaat werkt en ik weet dat we dat kunnen. Dus dat maakt het ook wel heel rustig. En is fijn. Ben je er ook het meest enthousiast dan nu voor? Nou, nou nee niet per se. Want oh. ik vind het ook uh, ontzettend leuk dat uh, we hebben de vrijheidswandeling door de stad heen. We hebben plannen om een fototentoonstelling op het bevrijdingspopterrein te doen, maar dan helemaal verspreid, zodat als mensen er lopen dat ze het wel zien, maar niet met z'n allebei één doek gaan staan. Uh, we gaan ook nog dingen doen met het kinderfestival, die hebben een speurtocht, als ik het goed zeg, door de stad voor kinderen. En ook daar zal online een en ander ontwikkeld gaan worden, zoals we dat normaliter dan op het podium zouden hebben. En uh, jeetje, het is best veel, hè? Ik ben net begonnen. Dus, ja, overweldigend. Uh, dat, dat is het zeker. En het, wat ook heel bijzonder is, dat, uh, dat vond ik al toen ze me vroegen van... Hè, maar er is helemaal niet echt een organisatie. Het zijn gewoon allemaal vrijwilligers die het, die het doen. Die ook echt ontzettend veel tijd erin steken. Dus daar ben ik wel ontzettend van onder de indruk. En het zijn er ook zoveel dat ik uh, qua namen uh, nog wel uh, hier en daar een uitdaging heb. Dat uh, kan ik je vertellen. Ja, dat best lastig. Het zijn er, zijn de... ja. er zijn er heel veel vrijwilligers. Ja. Heel uh, veel vrijwilligers, ja. Over vri uh, vrijwilligerswerk gesproken. Kijk, uh, hier in Zandwoord uh, weten we niet anders uh, met uh, vrijwilligers. Nee. Uh, maar uh, wat, wat doet dat met jou als persoon als je die vrijwilligers daar ook op een gegeven moment daar zo rond ziet lopen? Of in dit geval. Uh, ...heeft dat natuurlijk nu uh, helemaal niet zoveel zin omdat we bezig zijn met een online... ...maar dan even goed moet dat uh, moet uh, door vrijwilligers gedragen worden. Maar uh, zie je, heb je daar ook zicht op? Ja, nee, daar heb ik zeker zicht op. We hebben zelfs al een online borrel met z'n allen gehad. En uh, overdag kon iedereen dan uh, een wandeling door de stad doen. En uh, daar kon je ook nog wat winnen, maar dat heb ik niet helemaal begrepen hoe dat zat. Ja? Maar in ieder geval heb ik niet gewonnen, laat ik daar duidelijk over zijn... En, en ik vind het gewoon ontzettend bijzonder dat er zoveel mensen hun vrije tijd, want ja, iedereen heeft een druk leven, hmm. uh, bereid zijn te steken in, uh, in bevrijdingspop. Ja, het enthousiasme en ook, dus eigenlijk, hè? Ja, ja en ook, er komt ook ontzettend veel creativiteit uit en uh, er worden allerlei uh, plannen ontwikkeld en het gaat ook meteen heel flexibel om naar oké, okay, dan dus online en hoe gaan we dat dan doen? Dus ja, daar ben ik eigenlijk zwaar van onder de indruk, ja. Ja, ik ben ook echt aan het luisteren. En ik kan alleen maar denken hoe leuk het inderdaad afgelopen jaren was met wel een event. Heb je natuurlijk ook nog dingen waar je wel naar uitkijkt als alles op een gegeven moment weer mag. En het gewoon weer met z'n allen in de hout kunnen staan? Ja, maar hoe bedoel ik? Natuurlijk. <lacht> een moeilijke vraag. Ik, maar... ik, nou ja, dat is natuurlijk in zijn algemeenheid. Ja, ik kijk ontzettend uit naar dat we met z'n allen gewoon weer kunnen dansen, zingen, fluiten, schreeuwen in elkaars oort. Toeteren, hm. uh, nou, biertjes drinken. Dat allemaal. Kijk, het hele concept festivals is nu gewoon. is het gewoon even helemaal niet. We hebben nu dan wel de, de Field Lab-test. Um, dus daar zijn een aantal Happy View die dan gewoon weer even eraan mogen ruiken. Maar uh, jeetje, Mina, het, het, het is. de wereld is gewoon voor festivals en ook voor poppodia totaal raar. Ja, ook. Oh, oh. Over die poppodia kom, kom ik zo nog even even nog even nog bij het bevrijdingspop blijven. We hebben hier een, een, een muzikale burgemeester, de heer David Molenburg. Zelf ook een bezoeker geweest van bevrijdingspop. Maar hij zegt ook van, ja, het is eigenlijk gewoon op dit moment net niet. Ik zit een beetje achter een beeldscherm een beetje te kijken. Maar ik zou wel graag weer gewoon ergens op een terrein en, en, en noem maar op. Gewoon beetjes willen proeven of wat dan ook. Dat, dat, dat, dat idee. Ja, maar die magische ervaring van live muziek en die interactie tussen band en publiek, die krijg je gewoon van ze never nooit niet online. Want uh -huh. die hele gezamenlijke ervaring is dan ook gewoon weg. En de, uh, ja, die, uh, voor een band om op te treden en vervolgens niks terug te krijgen, ja, dat, dat is natuurlijk heel bizar. En dat is voor het publiek hetzelfde. Je kijkt naar een scherm, Je kan die band fantastisch vinden. Uh -huh. Maar het is niks vergeleken met... Uh, nou ja, swingend voor een podium staan. Dus ja. ik kan me dat van uh, jullie muzikale burgemeester David Bolenaar heet die? Nee, Molenburg. Molenburg, Molenburg. nou. Ja. Het zit in de buurt. Ja. Kan ik me dat heel goed voorstellen. Ja. Uh, uh, zullen we zo even verder praten? Draaien we even nog tussendoor even een nummer. En dan uh, gaan we gewoon uh, straks even verder praten over de poppodia. Want daar uh, hadden we het nog niet over gehad. Nee. Ik vind het goed. Oké, okay, nou uh, dan gaan we nu eerst even wat anders doen. ...komt uit Haarlem, uh, Jip. Ja. Viltie. Leuk. Ken je, ken je dat? Nee, maar ik nee. las wel 18 jaar. Bizar. Ja. Uh, Jolanda, jij kent hem ook of niet? Nee. Nee? Nou, zullen we hem dan maar even laten horen? Dan, uh, dan weten we dat ook. Go along heeft het nummer. Tenminste, dan moet ik hem wel openzetten natuurlijk. Ik heb ook hopeloos lopen zoeken. Heb jij dat ook gedaan eigenlijk? Ja, ja dat doe ik altijd. Het is, het is niet te vinden eerlijk gezegd. Nee, hoor. nee. nee ik, ik weet ook niet hoe ik erop kan. Nee, uh, als we het, uh, de directeur van het patronaat aan de telefoon hebben... is dit uh, iemand die je misschien uh, graag... Uh, binnen de, uh, de poorten van het patronaat zou willen hebben? Nou, uh, lekker hoor, ja. Dus En uh, Haarlem is ook altijd goed. We zijn nu voornamelijk met Haarlemse Bint bezig. Want uh, er is weinig aan... Uh, Buitenlandse mensen, <lacht> dus Nederland en Haarlemse, en dat hoeft ook voor te reizen, dus dat is mooi. Ja. Maar uh, Lisa programmeert bij ons, dat doe ik niet. Oké, okay, dus uh, jij gaat je er niet uh, mee uh, bemoeien in, in dat opzicht? Nou, dat, dat klinkt weer zo naar. ik <lacht> <lacht> ja. kan het ik hinten heb, ik, ik, aan ik de programmeurs. Ja precies, laat ik net zeggen, veel was het hè? Ja. Ja, nou ja, uh, uh, misschien eventjes zo... Uh... Nou, ik heb wat gehoord bij die uh, gasten van uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Echt leuk, moet je moet je uitnodigen om hier te spelen. <laughs> <laughs> en wat is het verhaal daarachter filty uh, Zo heet de man en uh, Go along is het uh, nummer wat hij gemaakt heeft. Hij uh, heeft het nummer volgens mij gewoon gemaakt in de pandemie. Net zoals heel veel artiesten nu. Ja, mm -hmm. ja, ja want uh, uh, als we kijken naar de zaal, uh, die staat, uh, uh, staat hij eigenlijk ongebruikt? Nee, zeker, staat hij niet ongebruikt. Nee. Het café is ingericht als studio. Daar worden nu met de max 2 uh, artiesten, muzikanten, elektrische virtuozen worden uh, opnames gemaakt. Dan kunnen mensen hun, hun muziek opnemen. En uh, wij hebben de hele maand maart uh, Artists in Residence en dan komen bands gewoon uh, een paar dagen bij ons repeteren en opnames maken. Dus nee, we staan zeker niet leeg. En ondertussen zijn we nog eindeloos bezig met het opknappen van zalen, uh, panden en, en, en alles wat, uh, kleedkamers en alles wat, alles wat liefde kon gebruiken. Dus nee, leeg staan we zeker niet. We krijgen ook een rondleiding als alles af is de kleedkamers, is ze eruit zien. Ah, dan steek ik ook mijn ja. vinger even op, hoor, wat dat ja, er gaat. Was, even kijken. Ja, hartstikke leuk. Kom maar langs. Tegen die tijd dat het weer mag en als het ooit afkomt. Want dat is ooit... alles wat je begint. Ja. <laughs> Komt het ooit af? <laughs> op tijd ook. Ah, oh, leuk. Weet jullie ook al Weet je welke bandjes er allemaal nu staan voor maart? Is dat wel een beetje bekend? Oeh, Oe, ja. Die heb ik allemaal voorbij zien komen. Maar ik, ik zal je eerlijk zeggen dat ik het niet onthouden. In ieder geval Lodewijk heb ik onthouden, want die kwam vandaag voorbijzetten. Maar... Uh, I, I, I, I, eigenlijk mag ik het ook nog niet vertellen, want volgens mij gaat er vandaag vanmorgen ergens een persbericht uit. Met, uh, oh, dan maar niet verklappen. De artist Grondelijk. in de Residence, site. Ja. Dus nu heb ik alweer wat verklapt. Ah, geef oh, dat geeft toch niet. Dan krijg ik weer op het laag. Ja. <lacht> <laughs> maar je hebt wat weggegeven. Aan de ene kant uh, is dat ook niet erg. denk en ik. Het maakt alleen maar aan Nockle, toch? Ja, daarom. Ja, je, je moet je... vind ik vind het ook wel be belangrijk dat mensen weten dat we, dat we gewoon echt nog wel bezig zijn om podium te geven, want uh -huh. dat is natuurlijk waar we voor zijn. Uh -huh. Um, en zonder uh, artiesten heb je ook helemaal niks aan het patronaat straks. Dus wij vinden het hartstikke belangrijk dat ze kunnen blijven repeteren ja. en ook gewoon op in leven blijven uh, zonder uh, zo, nou, met zo weinig inkomsten. Maar maak jij je uh, daar ook wel eens zorgen over? Nou, daar maak ik me enorme zorgen over. Want ja, de, kijk, het livestreamen is leuk, maar je merkt ook dat pens daar toch steeds minder uh, warm voor lopen. Omdat het, uh, het is gewoon niet hetzelfde is en dat begrijp ik heel goed. Maar hoe langer we met z'n allen dicht zijn en hoe langer we niet uh, kunnen doen, uh, hoe langer artiesten niet kunnen doen waar ze toe op aard zijn, ja, hoe moeilijk het natuurlijk wordt voor ze. Want het is ook hun inkomen. Ja. Dus er zijn ook al echt wel bands die gewoon even wat anders aan het doen zijn, omdat ze toch gewoon uh, moeten eten. Ja, ja. heel belangrijk. loopt die ja. studio een beetje? Wordt het weer opgenomen momenteel? Ja, nee, die studio Dat was echt bizar. We deden de oproep en toen kwamen er meteen 70 aanmeldingen. Zoveel ruimte hadden we daar ook weer niet, dus dat loopt echt als een type. Het is alleen nu heel moeilijk, want oh, in de nieuwe maatregelen is het, uh, ja, dan kun je echt maar max twee mensen daar hebben, want anders dan uh, is het gewoon niet verantwoord. En uh, er zijn uh, meer bankjes met plus, meer dan twee mensen dan met maar twee mensen. Ja. Dus dat is wel lastig. En dan nemen ze in delen op, komen ze om de studio in, of hoe ziet dat dan een beetje uit? Nee, ze komen gewoon uh, een, een dag en soms meerdere dagen komen ze met z'n tweeën komen ze dan gewoon studio in en dan uh, zijn onze geluidstechnici daar klaar om er wat moois met hen van te maken. Klinkt al heel gezellig. Ja, ja ik ah. hoor het al. Je hebt, jij wel eigenlijk gewoon langs komen. Je... Ja, ik, ik mis het patronaat zo <laughs> erg. Oh, wat fijn. Ja. Uh, kijk, Marcus en ik. Uh, wij komen dan met die Robbe wordt dan wel eens een keer om de hoek kijken. Maar dat, dat is toch ook wel een klein beetje een gemis hoor. De, nou. de reuring en, en de dynamiek die je dan hebt in, de, in dat opzicht. Ja. Dus... ja, maar dan noem je ook dat hier het antwoord woord. Ja, daar hebben we de finale nog niet van gehad. Nee, dat vind ik ook het meest, het meest bizarre... van het hele verhaal eigenlijk ook. Ik bedoel, wij lopen 2019-2020... en rond die jaarwisseling werd er een beetje gesproken. Wat wij dan op de dinsdagmorgen noemen... noemen wij dat de buikgriep. Maar het is natuurlijk het zeewoord woord waar we het over hebben. Maar goed, dan, dan, dan, dan weet je dat. Je, je denkt, nou, dat gaat wel... De, het deurtje voorbij. Maar ondertussen zijn er vier voorrondes geweest. En uh, op een gegeven moment, pats, wordt hier in die lockdown uh, er doorheen gegooid. En uh, geen finale. Dus dat, dat is zo'n rare gewaarwording. Uh, alles hebben we meegemaakt, behalve de finale. Ja, nou ja, maar dat dan een schetsje... ...terecht wat je dat speelt en betekent... ...dat al die, die producties die er staan... Ja. ...die moeten dan allemaal weer verplaatst worden. En sommige zijn echt al drie, vier keer verplaatst. Ja. En dan, uh, dan zijn ze gewoon weer bezig om, om een petitie voor te zoeken, om te cancelen. Ja. En het is ook nog eens zo dat de Rob Akta Awardwinnaar, die staat altijd op peepop. Ja, ja, zo zijn we weer terug bij peepop. pop ja. Maar ja, dan moeten we wel eerst een winnaar hebben ja. om die vervolgens ook... <laughs> ...bij B-pop te kunnen hebben. Dus daar zitten we nu wel listen voor te verzinnen hoor. En uh, die dat bij ons doet, die, uh, ja. die zit er bovenop. Dus ik, ik, ik, ik ga er hartstikke vanuit dat dat goed komt. Mm. Maar uh, zo, ja, zo, zo valt eigenlijk... Uh, het hele ecosysteem is gewoon helemaal op zijn kont. Ja, ja. ja. helaas... Uh, Helaas, ja. ja nou, misschien dat we in uh, betere tijden je ook nog uh, weer even kunnen spreken. Hoewel, uh, je hebt ook wel wat, uh, wat lichtpuntjes uh, oh, genoemd, Heel veel positieve dingen. Ja, heel veel positieve dingen. en Zo kunnen uh, muzikanten toch nog in tweetallen terecht uh, om uh, wat dingen te doen. Dus wat dat er gaat, uh, zitten er wel positieve ding dingen in. Ja. ja, en die repetities, dat is gewoon met uh, volledige bands. Want die grote zaal is op zich groot genoeg. Ja. Dus dan heb een mondkapje op, Nou, al die... Alle, Corona-protocollen die uh, zijn in place. Dus er kan nog heel veel wel. het lijkt gewoon niet. Net als straks Beepel. Dat gaat gewoon echt niet lijken op wat we willen dat het is. Nee. Nee. Maar volgend jaar jongens. Ja dan wel. Jaar, dan gaan we er weer voor. Zoiets als uh, kunnen we elkaar in de armen vallen bij wijze van spreken. Ja, misschien willen we dat tegen die tijd helemaal niet meer. Hoeveel weg jij? We vonden het hartstikke leuk om je in de uitzending te hebben gehad, Jolanda. Ja, zeker. Insgelijks, hartstikke leuk. En als ik straks een hele programma van vrijensport weet, dan kom ik zeker nog een keer een keertje terug. Het ja, lijkt, lijkt ons leuk. Um, we gaan uh, weer een stuk muziek uh, draaien. Deze dame die hebben we ook uh, hier gehad. Uh, telefonisch in de uitzending. Dan wel te verstaan. Namelijk Singa. En wat ze voor see the life we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 Sun, uh, and see uh, how it moves, uh, the furrows of the sun. And uh, you know, that's the origin of the wind.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 Oh, I need wereld is net een dorp. Uh, want uh, we hadden uh, daarvoor nog Wiesel met no wiesel. En deze sterrenweldering, daar zit ook een uh, verhaal apart. Want op een gegeven moment uh, was uh, mijn nichtje aan het eind van januari jarig. En die vertelde dat. Toen zei ze, ja, yeah, ik heb bij uh, de zus van sterrenweldering in de klas gezeten. Ik denk: nou, dat is lekker. Goed, uur uh, zit erop, Jip. Oh. We hebben er nog eentje. Ik gaat te snel. Ja. Ja, we hebben er nog één en uh, die gaan we dan ook uh, nu uh, laten horen. Uh, dat is uh, Allard JJ, als ik het uh, goed uitspreek. Uh, en het is uh, nou, een beetje uh, out? lekker, lekker oud, maar ook wel weer niet. Looking for you tot aan het nieuws van 8 uur. It's always on a station when I pray.